Het weer nog, aardig wat zon, maar later op de dag kans op stevige buien... met ook onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 tot 29 graden. Vanaf morgen minder warm, met af en toe nog wel wat zon... en ook een regen- of onweersbui. In het weekend is het nog een graad of 20. Dit was Dennis. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 70 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Ik begin met de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Muiderslot en Knopendiemen 5 kilometer. Heeft te maken met een ongeluk tussen Muiden en Knopendiemen zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude/Dorp 3 kilometer. Heeft te maken met een nieuwe verkeerssituatie daar. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Komplein 4. A9 ook maar Amstelveen bij knooppunt Botterdorp ook 4 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk 3. Utrecht richting Den Haag voor, voor Den Haag-Madeveld 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Terbrechtse staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be served like California. Yeah. You'd see them wearing their baggies. warachi sandals too? A bushy, bushy blond hair.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 Als je naar Oh We're, We're dashing our seconds around awesome. awesome. En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 Volgens TNO heeft Nederland daardoor maar weinig milieuvoordelen van de elektrische en hybride auto's die wel met belastingvoordeel zijn gekocht. Waarom de export van schone zakenauto's zo toeneemt is onduidelijk. Mogelijk heeft het ermee te maken dat eigenaren van hybride auto's sinds dit jaar wegenbelasting moeten betalen. Ook de export van oldtimers is flink gestegen. Ook voor deze auto's moet sinds 1 januari wegenbelasting worden betaald.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 Jonge medisch specialisten vertrekken steeds vaker naar het buitenland... omdat ze na hun studie in Nederland geen baan vinden. Van alle jonge specialisten is dit jaar 5% buiten Nederland aan het werk. Vorig jaar was dat ongeveer 1%. De orde van medisch specialisten noemt het verspilling... omdat de opleiding een miljoen euro per arts kost. Van alle Europese onderwerpen gaan we de komende jaren... het meest merken van het vrijhandelsverdrag met Amerika... zeggen Nederlandse europolitici in een enquête van de NOS... De onderhandelingen over het verdrag met de VS zijn nog bezig. Voorstanders zeggen dat Nederland er 4,1 miljard euro aan kan verdienen. Tegenstanders vinden de onderhandelingen te geheimzinnig en ondemocratisch. Het weer nog aardig wat zon, maar later op de dag kans op stevige buien... met ook onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 tot 29 graden.